Als dat wel was gebeurd, waren er waarschijnlijk tientallen doden gevallen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Vakbond CNV Vakmensen gaat voor cao's voor 2018... fors hogere looneisen stellen dan de afgelopen jaren. Dat bevestigt voorzitter Fortuyn van de Bond na een interview met het FD. Omdat de Nederlandse economie goed draait... is er bij veel bedrijven ruimte voor hogere lonen, vindt de Bond. Al komt er geen algemene looneis omdat er, volgens de voorzitter, grote verschillen kunnen zijn tussen sectoren. Zo heeft de eierhandel grote problemen gehad door het fipronil-schandaal... en is het daarom niet reëel om hoge looneisen te stellen. Ryanair schrapt de komende zes weken 40 tot 50 vluchten per dag... om de gevolgen van personeelstekorten en drukte bij de luchtverkeersleiding tegen te gaan. Getroffen reizigers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Deze maand was tot nu toe 20 procent van de Ryanair-vluchten vertraagd... onder meer door stakingen en een tekort aan personeel. De Nederlandse inlichtingendiensten vereidelen jaarlijks... een substantieel aantal pogingen van verdachte landen... om aan kennis en materialen te komen voor massavernietigingswapens. Dat zegt MIVD-chef Eichelsheim in een interview met het ANP. Bedrijven en kennisinstituten zijn er zich volgens hem te weinig van bewust dat landen als Noord-Korea en Iran hier via tussenpersonen kennis willen opdoen. Het weer in het hele land kans op soms stevige buien. Het wordt 16 graden. Morgen soms zon en lokaal nog een bui bij opnieuw een graad of 16. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. De Verkeersupdate. shownbaker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zandvoort, zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van weleer, met Zandvoort uit Zandvoort.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 dan komt er een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 be down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 omdat ik steeds ben blijven dromen dat het toch zo bij zou komen bij klein dat ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we in die aarde ons eigen weggaan met, met, met anderen in ons hart en in ons hart. Maar nu ik je weer gewonnen en laat ik je niet meer gaan.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 zou er wachtje komen? Ik heb nu alles klaar. De ze staat af te koelen en de aardappels zijn gaar. Waar zou ze nou voor blijven? Ha, ah, daar gaat de bel. Ik ben blij dat je er bent, schat. Ga zitten en vertel.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 Ik ben 17 jaar, daarvoor een job. Ik ben 17 jaar, ik hou van een song. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Als de Alpen rozen bloeien, Joeghai die, daar, en de Alpentoppen gloeien. Joeghai die, zie je in de Alpen dalen. Joeghai die, Joeghai daar, van zijn gretels samen dwalen walen. Haida die, heida. als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Als de Alpenroos weer bloeit Als de Alpenrozen bloeien Joeghaidi, Joeghaida En de late vlinders stoeien Joeghaidi, Joeghaida Dan komt Amor heel vermeten Jukai, juk, da, in het hart van Hans en Gretel. Jukai, Jukai, Jukai, Jukai, da. Jukai, Jukai, Jukai, Jukai, als de roos weer weer bloeit, Jukai, roos weer bloeit, Jukai, Jukai, Als de alpenrozen bloeien Joeghaidi, Joeghaida Gaan de harten sneller bloeien Joeghaidi, da En zo zijn dan na een jaartje Joeghaidi, Joeghaida Hans en Gretel al een paartje Joeghaidi, die Joeghaidi, Als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit jodeling weer roosmeerbloed Daar was er eens een jonge varkenshoeder Die woonde bij zijn vader en zijn moeder In een huizetje verscholen tussen het groen Pa, pa, groen, pa, pa, groen Zijn lengte was een dikke meter tachtig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 Heb ik al zo vaak gehoord Want met de liefde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 Zoals hij Mijn opa, mijn opa, mijn opa En niemand was zo aardig voor mij